Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen, waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie als ambtenaar, fietsenmaker, groenteboer, DJ of wat dan ook te verbeteren. De onderwerpen voor vandaag. Als eerste goed nieuws. De Google News RSS Alerts zijn terug en er is een WordPress beveiligingsupdate die je zo snel mogelijk moet installeren. Verder heb ik een uiterst nuttig nieuwtje van Outlook.com. Daarnaast meldt Google nogmaals dat automatisch gegenereerde content niet is toegestaan en dat no-follow links geen negatief effect op je site hebben. En ik heb vandaag weer een interview met een heel bijzondere gast. Dit keer gaat het interview over content marketing. Maar eerst nog even twee zaken voordat ik overga op de topics van vandaag. Ik wil even kort terugkijken op twee artikelen die ik de afgelopen week heb gepubliceerd. Het eerste artikel van afgelopen week gaf je tips over het kiezen van de beste domeinnaam voor personal branding. En het tweede artikel ging dieper in op de vraag... of je meerdere domeinnamen voor één website kunt gebruiken. De volledige transcriptie van deze podcast... inclusief alle links die ik hierin noem... kun je terugvinden op www.reputatiecoaching.nl slash 42. Dan het eerste onderwerp van vandaag. De Google RSS Alerts zijn terug. Jippie! Deze waren vanaf 2 juli, met het verdwijnen van Google Reader... niet meer beschikbaar. Stefan de Kater verwees me toe naar Talkwalker Alerts... ook een gratis service die ik toen meteen ben gaan gebruiken. Nog bedankt ervoor, Stefan. Maar goed, afgelopen week heeft Google de RSS-alerts in Google News stilletjes teruggebracht. Het is vooralsnog niet bekend wat de reden hiervan is... en wellicht zullen we dat ook nooit van Google te horen of te lezen krijgen. Met het verdwijnen van de RSS-alerts in juli... gingen ook al mijn ingestelde alerts naar de eeuwige magneetvelden. Dus die ben ik voorgoed kwijt. Omdat ik toen van tevoren niet wist dat de RSS-alerts ook zouden verdwijnen... heb ik voor die tijd geen backup gemaakt. Dat is dan weer een leermoment. Feit blijft dat de RSS-alerts terug zijn. Hoewel Talkwalker-alerts goed werkten... had ik het gevoel dat ik minder nieuws voorgeschoteld kreeg dan met Google News. Mogelijk verbeelde ik me dit slechts... dus ik zal de komende tijd eens de twee feeds naast elkaar houden en vergelijken. 11 september is een beveiligingsupdate voor WordPress 3.6 gereleased. De versie hiervan is WordPress 3.6.1. Ten opzichte van versie 3.6 zijn er 13 bugs opgelost... waarvan er enkele kritisch zijn. Die vormen daarom een potentieel risico voor je site als je niet de update snel installeert. Maak dus snel een backup van je WordPress site, niet alleen van de content, maar ook van de database, en installeer daarna de update. Als het goed is, heb je natuurlijk al lang automatische backups draaien via de gratis plugin BackWPup en hoef je geen aparte backup te maken. Of niet? Maak je nog geen automatische backups van je weblog? Heb je er wel eens bij stilgestaan wat de schade is als je opeens je hele weblog met al je artikelen weg zou zijn? Wat voor impact heeft dat op je business? Al die zorgvuldig bedachte en vaak s'nachts uitgewerkte content, allemaal voedsel. Als je nog steeds niet automatisch backups van je weblog maakt... dan zou ik dat toch maar snel gaan doen. Ik zal binnenkort een instructievideo voor je maken... waarin ik je laat zien hoe je de plugin BackWPUp installeert... en zodanig configureert dat je daarover geen zorgen meer hoeft te maken. In het verleden heb ik al enkele keren geschreven over het backup van Outlook.com... als gratis alternatief voor Google Apps for Business. Outlook.com is een ontzettend goede mailomgeving... Maar tot op heden kon je die op mobiele apparaten alleen maar via EAS benaderen, mobiel protocol, en via POP3 op alle andere apparaten. POP3 is wereldwijd verspreid en waarschijnlijk het meest gebruikte mailprotocol, maar aan POP3 kleven diverse nadelen. Zo heb je geen synchronisatie over devices. Als je mail ophaalt op meerdere apparaten en op het ene apparaat een bericht verwijdert, is die op andere apparaten nog steeds niet verwijderd. Alle mail moet je lokaal bewaren, dus je kunt mail... Niet op de server bewaren waardoor je lokaal grote bestanden krijgt die al snel gigabytes aan diskruimte opeisen. En Pop3 heeft geen folders. Je kunt alleen de mail ophalen en nog een bepaalde tijd op de server laten staan. Het is dus niet mogelijk om berichten op de server te plaatsen in bepaalde folders. Al deze en andere nadelen gelden niet voor IMAP. Daarom ben ik ook al sinds jaar en dag een happy IMAP gebruiker. Toen Google Apps for Business niet meer gratis was heb ik vanaf dat moment ook de mail voor diverse domeinen ondergebracht op Outlook.com. Het grote nadeel was alleen dat Outlook.com geen IMAP ondersteunde... en ik de mail voor die domeinen eigenlijk het beste alleen vanaf één apparaat kon benaderen. Maar sinds afgelopen week ondersteunt Outlook.com IMAP en ben ik nog gelukkiger met Outlook.com. Goede zet Microsoft! Het staat al jaren in de Google Webmaster Guidelines. Automatisch gegenereerde content is niet toegestaan. Maar nu gaat Google dan toch echt sites met automatisch gegenereerde content actief opzoeken en degraderen of uit de index verwijderen. Google wil dan ook graag dat je dergelijke pagina's rapporteert als spam. Naast het simpele scraping van content van andere sites, zijn er nog andere soorten automatisch aangemaakte content, waarvan Google, vanwege de geringe meerwaarde, de positie in de zoekresultaten zal degraderen denkbaar. Zoals geautomatiseerd vertaalde tekst zonder enige menselijke controle achteraf. Tekst die is gegenereerd door te spinnen dat is een mechanisme waarbij woorden of passages door synoniemen worden vervangen, tekst die is gegenereerd uit RSS of Atomfeeds of uit zoekresultaten en simpel bij elkaar gehakte teksten van diverse bronnen zonder enige toegevoegde waarde. In de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl-42 heb ik een video van Matt Kuts opgenomen waarin hij dit toelicht. Een andere vraag die recent aan Google is gesteld ging over zogenaamde no-follow links naar je eigen website of websites. De vraag was of nofollow links een negatief effect op je positie in de zoekresultaten kunnen hebben. In de video die ik heb opgenomen in de transcriptie van deze podcast vertelt Mart Kuts dat het geen negatief effect heeft. Tenzij je massaal backlinks probeert te creëren of als je overdreven duidelijk probeert mee te liften op de populariteit van bepaalde artikelen door overal op te reageren met zinloos commentaar en backlinks naar je eigen site. In de reputatiecoaching podcast van vandaag heb ik een bijzondere gast wiens naam al eens eerder is genoemd. Het is de bekende spreker en schoolgoochelaar Arend Landman uit Utrecht. Arend, leuk dat je wilt meewerken aan het interview en welkom in de show. Veel luisteraars zullen wel denken, hoezo een spreker en schoolgoochelaar in een podcast over online reputatie, reputatiemanagement en contentmarketing? Het antwoord op die vraag zal zo duidelijk worden. Voor ondernemingen zijn er maar drie manieren om in financieel opzicht te groeien. Ten eerste, meer klanten. Ten tweede, een grotere transactieomvang. Ten derde, meer verkopen per klant. Dat alles kun je bereiken met content marketing. Arend Landman weet daar alles van. Dat is dan ook de reden dat ik hem heb uitgenodigd voor deze podcast. Vandaag spreek ik met hem over het content marketing systeem dat hij heeft opgezet... en dat je ook in heel veel andere branches met succes kunt toepassen. Nogmaals welkom Arend. Ja, dankjewel Eduard. Leuk om in jouw reputatiepodcasting te zijn. Ik volg jouw podcast altijd met veel belangstelling... en ik leer er altijd wat uit wat ik in de praktijk kan toepassen... En ik vind het leuk om nu hier te zijn, om nu mijn kennis in de podcast te delen. Even voor de luisteraars, Arend Landman verzorgt als spreker en enterbrainer presentaties op zakelijke bijeenkomsten als congressen, klantendagen, symposia, personeelsbijeenkomsten en studiedagen. Daarnaast werkt hij als schoolgoochelaar onder de naam Arnoud Agricola. Er is een thema dat loopt als een rode draad door het leven van Arend. Verwondering. Als jong kind was hij gefascineerd door wonderen in sprookjes en bijbelverhalen. Als jongen was hij veel bezig met goochelen. Als tiener kreeg hij belangstelling voor de wonderen van de natuur... en later kreeg hij grote belangstelling voor de wonderen van het menselijk denkvermogen. In 1987 studeerde Arend af als chemicus aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte 15 jaar in de vakblad journalistiek... waarvan 2 jaar in loondienst en 13 jaar als zelfstandig publicist. In het jaar 2004 besloot hij het roer om te gooien. Hij maakte van zijn hobby zijn beroep. Hij ging beroepsmatig optredens verzorgen, eerst als goochelaar en buikspreker... En later ook als spreker. Arend spreekt over onder andere intuïtie, de kracht van gedachten, onderwijs, hersenonderzoek en content marketing. Arend, hoe ben je ertoe gekomen om de stap te maken van schrijven naar optreden? Dat is eigenlijk een hele logische stap voor mij. Als zelfstandig publicist had ik enkele opdrachtgevers waar ik veel artikelen voor schreef. En in 2003 hield een blad waar ik veel voor schreef op te bestaan. En een jaar later kwam een andere grote opdrachtgever van mij... in de financiële problemen. Omdat er te weinig werd verdiend aan de advertenties. Er werden te weinig advertenties verkocht. En toen stond ik voor een keuze. Nieuwe opdrachtgevers zoeken om te blijven schrijven. Of dat te gaan doen waar mijn hart naar uitging. En ik heb voor dat laatste gekozen. En dat is me goed bevallen. Dat lijkt me nogal een grote stap... van zelfstandig publicist naar beroepschoogelaar. Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Ik kon al... Goed goochelen, want goochelen is sinds mijn zevende een hobby. En als scholier en student heb ik heel veel goochelshows verzorgd. De uitdaging zat me vooral in de marketing. In de jaren negentig kon ik aardig wat boekingen krijgen via artiestenbureaus en via advertenties in de Gouden Gids. Maar in 2004 werkte dat niet meer. En toen kwam ik vooral aan mijn opdrachten via een website die ik had opgezet. Ja, laten we ons in dit gesprek even beperken tot je activiteiten als goochelaar. Hoe vonden mensen je website waarop je Google-voorstellingen aanbiedt? In die tijd maakte ik gebruik van advertenties van Google AdWords. Dat was toen nog heel goedkoop, omdat bijna niemand bekend was met dat systeem. En tegenwoordig betaal je al gauw een aantal euro per klik en lopen de kosten heel snel op. En al jarenlang maak ik geen gebruik meer van Google AdWords, maar van content marketing. Dat is voor mij een betere optie. En waarom is dat een betere optie voor jou? Iedereen die kan een advertentie zetten en zo bezoekers naar zijn website krijgen. Maar het komt veel krachtiger over als mensen die op zoek zijn naar een voorstelling... ...je vinden in de organische zoekresultaten. En de kunst is dan om niet alleen op de eerste pagina te staan van de resultaten... ...maar de eerste pagina te domineren. En dat lukt me aardig voor bijvoorbeeld zoekopdrachten als... Uh, ...googelshow, basisschool en goochelaar basisschool. En hoe doe je dat? Ja, door me niet alleen te beperken op mijn eigen website... Maar ook actief te zijn op andere websites en sociale media. Als je bijvoorbeeld zoekt op Show Basisschool, kom je content van mij tegen op onder andere Jurals, Dailymotion, mijn eigen website, Facebookpagina van mij, Pinterestpagina, Vimeo-pagina, een pagina van de weekkrant en dergelijke. En hoe ben je zo gekomen aan je kennis over contentmarketing? Dat is eigenlijk een beetje in de praktijk uh, ontstaan. Als schrijver had ik het makkelijk. Dan heb je maar een paar opdrachtgevers die steeds terugkomen met opdrachten. Je hebt dan een relatie. Dus dan hoef je niet veel aan marketing te doen. Maar als je optredens doet, dan moet je eigenlijk elke keer weer nieuwe opdrachtgevers zien te zoeken. Ik heb me wat verdiept in uh, online marketing. En ja, ben verschillende goeroes op dat gebied gaan volgen. En dingen gaan uitproberen. En dat bleek uh, redelijk te werken. En in de loop der jaren heb ik het een en de ander verfijnd... Ook mede naar aanleiding van de, de mooie adviezen die ik van jou gekregen heb. Dank je. Ja, daar heb ik veel aan gehad. En dat werkt als een trein. Ja, ik heb ook allerlei boeken gelezen. Geleidelijk groeit je kennis. En ja, zo bouw je zoiets op. En als we nou eens kijken naar content marketing. En daar gaan we eens even verder op inzoomen. Wat, heb jij, wat kun jij nou als definitie geven voor de luisteraars voor, over content marketing? Wat is nu eigenlijk content marketing? Ja, er zijn heel veel definities van. De meeste vind ik wat kort. Er zijn allerlei aspecten van content marketing die ik ook graag in een definitie wil hebben. En een tijdje geleden heb ik een definitie uh, geformuleerd. Een hele lange volzin, maar er zit wel zo'n beetje alles in wat volgens mij met content marketing te maken heeft. Dan komt die: Content marketing is het samenhangend geheel van leidende, uitvoerende en metende taken... dat uiteindelijk gericht is op het bevorderen van transacties door voor gedefinieerde markten systematisch relevante content te produceren en deze te publiceren in offline en of online media. En die content te promoten om de reputatie te versterken en met klanten en potentiële klanten een band op te bouwen en te onderhouden door steeds te voorzien in hun behoefte aan educatie, empowerment en entertainment. Jongen, jongen, dat is inderdaad nogal een volzin. Ja, daar is heel veel over te zeggen. Ik ga hem niet helemaal uitleggen, maar waarschijnlijk komt in het gesprek wel het een en ander naar voren, wat ook in deze definitie staat. Wat voor redenen zijn er nou eigenlijk voor content marketing? Waar, waarvoor wil je naast zeg maar gewoon het feit dat je een website hebt ook echt content marketing bedrijven? Ik gebruik vaak de metafoor van snoeprollen. Oh. Content is lekker. En snoep vinden veel mensen ook lekker. Ja. Ik ben opgekomen gekomen door de uitdrukking content is king. En king is natuurlijk ook pepermunt. Oh ja. Content is king, daar valt heel veel over te zeggen. En content heeft heel veel in zijn mars. Met content verkrijg je faam. En met content kun je bij Google op de eerste rang komen. Dus king, mars, faam en rang. Oh, dat is wel grappig inderdaad, die relatie met snoep. Als we nu eens kijken, dat snoep, dat, dat vind ik een hele leuke analogie. En hoe kom je nu als schoolgoochelaar, hoe breng je dit alles nu in de praktijk? Ik heb die volzin van je gehoord, ik heb de relatie met snoep gehoord. Maar hoe, ga je nu, hoe bedrijf je nu content marketing als schoolgoochelaar om zo meer opdrachten te krijgen? De kunst is dat je de mensen bereikt die jou boeken. Ik werk als schoolgoochelaar, vooral op basisscholen. En dan is het dus belangrijk dat je de juffen weet te bereiken. Of het algemeen zijn het juffen, soms zijn het meesters soms schooldirecteuren, maar meestal zijn het juffen die mij boeken. En hoe kun je die juffen nou bereiken met content die hen interesseert? En in wat voor content zijn ze geïnteresseerd? Informatie die ze in de klas kunnen gebruiken. En ik ben op het idee gekomen om werkboeken te maken en die gratis beschikbaar te stellen aan leerkrachten. De aanleiding daarvoor was de kinderboekenweek. Heel veel scholen doen iets aan de kinderboekenweek. Er is dan heel veel behoefte aan lesmateriaal. Jaren geleden ben ik voor het eerst begonnen met het maken van werkbladen die betrekking hebben op het thema van de kinderboekenweek en die heb ik gratis aangeboden. Maar die konden mensen alleen krijgen als hun voornaam, achternaam en e-mail achterlieten. Want op die manier kon ik dan een bestand opbouwen, zodat ik ze regelmatig kon voeden met werkbladen. En dan voor eerst waren het werkbladen, maar later werden het hele werkboeken die gericht waren op een bepaald thema. Bijvoorbeeld uh, herfst, uh, Sinterklaas, kerst, winter, tijd, uh, noem maar op. Ik stuur ze maandelijks een uh, werkboek wat ik maak met interessante content. En op die manier promote ik ook mijn googelshows. Want in al die werkboeken staan uiteraard ook, uh, staat uiteraard ook informatie over mijn googelshows. Je zegt je geeft die content gratis weg. Ja, want het is heel waardevol om een bestand op te bouwen, een bestand... Van mensen waarvan je weet dat die geïnteresseerd zijn in mijn diensten. En die ga ik regelmatig benaderen om een band op te bouwen. Ze leren mij op een gegeven moment kennen doordat ze die informatie steeds ontvangen. In het begin van de werkboeken schrijf ik ook vaak een column met wat, uh, ja, een persoonlijk tintje over wat ik gedaan heb en wat ik van plan ben. En wat het volgende werkboek zal zijn en dergelijke. Ik geef het gratis weg. Er zijn drie redenen om content gratis weg te geven. Ten eerste levert het snel veel volgers of abonnees op. Ten tweede verlaagt het de weerstand om producten en of diensten te kopen. Want mensen doen toch graag zaken met mensen die ze kennen. Ja. En ten derde versterkt het de reputatie. Dus als ik het goed begrijp, je zegt door, goede, door de content gratis weg te geven... Ja, dan trek je toch vreemden aan. Mensen zijn in eerste instantie vreemden. Maar je bouwt dus een stukje vertrouwen op. Mensen leren je beter kennen. En uiteindelijk ga je dan dus uh, op die manier je goochelshows promoten... in de hoop dat ze dus ook daadwerkelijk die bij je boeken. Het komt zelden voor dat als je iets stuurt naar mensen... dat ze direct een show gaan boeken... Want op dat moment is er geen behoefte aan. En wanneer er wel behoefte is, dat weten ze meestal niet. Op een gegeven moment ontdekken ze van, oh, er is een leerkracht op onze school die 25 jaar in onderwijs zit. Dat moeten we gaan vieren. Hoe gaan we dat doen? En als je ze regelmatig content stuurt, dan kom ik als eerste vaak naar boven, omdat ze mijn werkbladen kennen. Dus vreemden, die maak je eerst op kennissen. En doordat het kennissen zijn, worden het uiteindelijk klanten. En vaak zijn ze wel enthousiast over mijn voorstelling. En spreken ze er ook over met collega's op andere scholen. En op die manier krijg ik ook opdrachten. Dus dan worden de klanten ambassadeurs. Ja, dus je gaat eigenlijk proberen klanten aan te trekken op die manier. Die ja, vreemde... klanten aantrekken als, met een magneet. Dus je content fungeert als een magneet om potentiële klanten aan te trekken. En als ze eenmaal klant zijn, dan kun je ze ook behouden. Want je bent een keer geweest op een school... Ze vonden het leuk. Uh, je blijft ze informatie sturen. Uh, ze zullen niet direct weer opnieuw een show uh, boeken. Maar misschien een jaar later, als er weer iets te vieren is... dan uh, gebeurt het dat ik opnieuw uitgenodigd word. Want ik heb meerdere voorstellingen. Dus ze weten dat de eerste voorstelling leuk was. Dus dan hebben ze ook alle vertrouwen om nogmaals een voorstelling te boeken. Het gebeurt wel dat ik twee of drie keer op een school kom in een aantal jaren. En je zegt content werkt dan als een magneet... Uh, om, om nieuwe klanten aan te trekken? Ja, want je moet de aandacht van de potentiële klanten vast zien te houden. En dat lukt alleen door ze iets te bieden waar ze iets mee kunnen. In mijn geval zijn dat dan werkboekjes. Die hoeven ze alleen maar te kopiëren. En er staan werkbladen in uh, met allerlei dingen. Met puzzeltjes, kleurplaten, uh, teksten om te lezen, uh, werkbladen. Allemaal leuke dingen die ze in de klas kunnen doen. En over het algemeen zijn ze daar gek op. Ik krijg ook positieve reacties van leerkrachten. En ook uh, als ze een nieuw e-mailadres hebben. Dan willen ze graag dat hun uh, adres veranderd wordt. Omdat ze dan in mijn bestand blijven. Dat zijn dus inderdaad toch die trouwe klanten of ambassadeurs waar je het zo net over had. Ja, gebeurt ook wel dat ik uitschrijvingen heb. Want ik heb een uh, systeem voor e-mailmarketing. En kunnen mensen automatisch uitschrijven als ze dat willen. Dat is ook verplicht tegenwoordig. En uh, ja, natuurlijk schrijven mensen uit. Maar dat is, zijn er toch relatief weinig. Inmiddels heb ik een bestand van zo'n uh, ja, ruim 15.500 mensen. Zo. Die stuur ik uh, regelmatig e-mails, meestal één keer per maand. Maar in deze tijd is het wel drukker, omdat ik uh, bezig ben met de campagne voor de kinderboekenweek 2013. Die gaat over sport en spel en die plaatsvindt van 2 tot en met 13 oktober. Dus dan stuur ik ze ongeveer wekelijks uh, een e-mail... Om onder de aandacht te blijven. 1, 2, om onder de aandacht te blijven. Maar ook om ze steeds weer uh, dingen te sturen. Die ze kunnen gebruiken. Ja. Het eerste wat ze ontvangen. Is een uh, jaarkalender. Die ze gratis kunnen downloaden. Met allerlei links naar mijn website. Het tweede is dat ze een werkboek ontvangen. Het klaar voor de startwerkboek. Het derde is een document. Met posters en kerntitels. En het vierde. Is een uh, speelkaart werkboek, waar ze ook mee in de klas aan de slag kunnen. Ik zit even te kijken en inderdaad, als ik zoek op kinderboekenweek thema 2013... dan zie ik dat je inderdaad op de voorpagina staat op mijn Google. Op de voorpagina, daar zoeken mensen op, maar mensen zoeken ook op andere dingen. Bijvoorbeeld op uh, liedje kinderboekenweek. Dat heeft verder helemaal niks met mijn show te maken. Maar als je daarop zoekt, dan kom je wel op websites van mij. En op die websites van mij, daar staan dan berichten... Met links erbij die dan doorverwijzen naar mijn site waar ik mijn Show aanprijs. En dan met name de Show voor de kinderboekenweek 2013. Koning en nar ontwikkelen door sport en spel. Ja, ik zit inderdaad even te checken en dat klopt inderdaad. Dat is iets wat jij mij aangeraden hebt. En dan ben ik heel blij met die tip. De afgelopen jaren had ik wel steeds een hele kleine website met een landingspagina. Waar mensen zich konden inschrijven voor de gratis werkbladen. En dat werkte goed. Maar ik heb de verwachting dat het dit jaar nog veel beter gaat lopen. Omdat jij mij hebt aangeraden om een blog te starten. Over het thema van de kinderboekenweek. Ik heb heel veel artikelen geschreven. Over het thema van de kinderboekenweek. En als mensen dan zoeken op bepaalde dingen. Dan komen ze al heel snel op mijn weblog. Die inmiddels een behoorlijke autoriteit heeft. Dus hoog scoort in Google. En zo vinden ze ook mijn gobel Ja dat helpt gewoon op meerdere manieren. Op meerdere fronten. Content aanbieden natuurlijk over hetzelfde onderwerp, maar toch eraan gerelateerd, enzovoort. En het Google Authorship, waar jij mij ook mee geholpen hebt om dat operationeel te krijgen. Ik merk dat dat werkt als een trein. En Google Authorship is dat je foto, je profielfoto, verschijnt in de zoekresultaten. En dat geeft een bepaalde autoriteit. En mensen zijn eerder geneigd om te klikken op een link waar een fotootje bij staat, dan op links waar geen foto bij staat. Ja, je geeft digitale content, wat in principe natuurlijk redelijk afstandelijk is, geef je op die manier letterlijk een gezicht. Het verhoogde click-through rate. Ja, dat heb ik gemerkt. Want ik heb natuurlijk ook tijden gewerkt, uh, dat was dan met name via blog Arend Labman, zonder Google Authorship. Maar sinds dat geïnstalleerd is, is het verkeer uh, flink toegenomen. Ik schat iets van 30 tot 50 procent. Nou ja, dat is, toch, dat is toch substantieel. Ja, zeker. Nou, we hebben het nu gehad over de content, maar ook over het in contact blijven met je mensen. En als ik het goed begrijp, door ze steeds maar uh, nieuwe content, interessante content, nuttige content te leveren, wat je gratis doet, bouw je een bepaalde uh, mate van comfort op. Die mensen voelen zich comfortabel bij jou. Dan is het natuurlijk nog de kloe. je krijgt de content bij de mensen, ze voelen zich prettig bij jou bij de content die je produceert, maar nu moet je nog een keer die Interesse omwerken ofwel converteren in daadwerkelijk business die je euro's opleveren. Hoe realiseer je dat? Het is vooral een kwestie van de grote getallen. Als je maar een groot genoeg bestand hebt, dan zitten er automatisch opdrachtgevers bij of potentiële opdrachtgevers die gebruik willen maken van mijn diensten. In mijn werkboek heb ik uiteraard pagina's die gaan over de shows die ik aanbied, en op elke pagina onderaan staat ook een link naar mijn website, die op dat moment relevant is voor de ontvangers. Dus als ik het goed begrijp, bestaat jouw content marketing systeem eigenlijk uit drie pilaren. En die bij elkaar het gewenste resultaat leveren. Enerzijds zorg je dat je in contact blijft met de mensen die uh, jouw interesse hebben in de content die je aanbiedt. En die je gratis met ze deelt. Ze voelen zich dan comfortabel erbij. En dit leidt dan uiteindelijk tot de gewenste conversie voor jou. En die levert gewoon concreet business op, euro's. Ja, dat klopt. Ik maak altijd onderscheid tussen twee vormen van systemen, namelijk een promotiesysteem en een marketingsysteem. En wat jij net noemde, van de drie pilaren van contact, comfort en conversie, die horen naar mijn idee bij het marketingsysteem. Het promotiesysteem is bedoeld om mensen aan te trekken en te verleiden om hun gegevens op te geven. Gegevens opgeven als het gaat om e-mailmarketing. Of je te volgen als het gaat om social media als uh, uh, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus en dergelijke. En het promotiesysteem bestaat dan vooral uit het genereren van veel content op allerlei plaatsen op internet. Waardoor je de juiste bezoekers aantrekt. Ja, en Als we nog eens even terugkijken naar je kinderboekenweek 2013 thema website. Sport en spel klaar voor de start. Als we nog eens even terugkijken. Wat heb je daar nu precies allemaal gedaan? Je hebt de domeinnaam geregistreerd. Het begint met het registreren van de domeinnaam. Ik heb gekozen voor sportenspel.info. Andere sport websites die waren al weg. Uh, .com, .nl en dergelijke. Ik kan natuurlijk ook kunnen doen kinderboekenweek2013.nl of kinderboekenweek2013.com. Maar dat mag niet. Want Kinderboekenweek is een beschermde, beschermd merk, dus dat mag je niet gebruiken in een domeinnaam. Die hoort oh. bij de eigenaar van het merk, dus in dit geval de Kinderboekenweek, die georganiseerd wordt door het CPNB, collectieve promotie van het Nederlandse boek. Dat is de eerste stap. Je hebt de domeinnaam. Dan ga je de website opzetten, daar ben ik zelf niet handig in, dus ik ben ontzettend blij dat jij mij daarbij geholpen hebt. Ik kan wel een website vullen als die eenmaal staat. En ik heb ook aardig een idee van hoe het eruit komt te zien. Maar de, echt, de, de fijne techniek ervan. Nou, daar, daar weet ik niet zoveel van. Ik kan wel met WordPress omgaan. Maar ik heb wel iemand nodig die mij technisch ondersteunt. Dus ik ben ontzettend blij dat jij mij daarbij uh, helpt. Dat werkt als een trein. Maar als die dan eenmaal staat. Dan ga je hem gewoon vullen met content. En hoe doe je dat? Gewoon door te beginnen. Uh, je gaat een aantal artikeltjes schrijven. Tijdens het schrijven van artikelen komen ideeën op voor meer artikelen. En dan maak je een lijst van ideeën. En in de loop van de tijd ga je al die ideeën uitwerken. En die lijst met ideeën, die groeit steeds maar. Het gaat dan niet alleen om tekst, maar het is ook belangrijk om een goede plaatjes bij te hebben. Want heel veel mensen zoeken op plaatjes. Als je dan uh, mooie plaatjes hebt in de zin van foto's of uh, schema's of illustraties... dan uh, helpt dat ook enorm. Vaak maak ik de foto's ook zelf, gewoon met mijn ipad en dan zet ik ook de website erin, www.sportenspel.info. Dus als mensen op plaatjes zoeken, dan zijn ze ook geneigd om de website op te zoeken. Dat is, dat is een aspect, de plaatjes, de tekst, maar ook natuurlijk de video's. Vooral YouTube-video's, die werken heel goed. Als je een YouTube-video maakt en je zet er een goede tekst bij met veel trefwoorden waarop je gewonnen wil worden, dan scoren die snel heel hoog. Als je dan in de video zelf je website zet en ook meteen onder de video in de tekst de URL van de pagina waar je ze wilt hebben. Dan kun je op die manier ook heel veel verkeer krijgen. En dat lijkt aardig te lukken. Dat levert je dus inderdaad goede resultaten op ook met die video's. Ja, in het verleden steeds. En ik verwacht dat dit jaar nog beter gaat lopen omdat ik zo'n contentrijke website heb. Waar mensen ook lang blijven. Want als er veel content op staat, dan blijven mensen daar lang op over het algemeen. En hoe langer ze erop zijn, hoe hoger die ook weer gerankt wordt door zoekmachines. Ja, de bounce rate is natuurlijk een bekend verschijnsel als, je, als mensen kort op je website blijven. Dan, dan daal je gewoon vaak in de zoekresultaten. Omdat dat meestal betekent dat mensen iets zoeken, maar dan verkeerd op je website terechtkomen. Dus eigenlijk komen ze onterecht op je website. En dat noemt Google dan ook de bounce rate. Ik zag dat je op Frankwatching ook een artikel had geplaatst... over de content marketing cyclus en de marketing driehoek. Kun je daar iets meer over vertellen? De marketing driehoek is iets bekends. Ik heb hem geleerd van Dan Kennedy. En hij maakt onderscheid tussen drie elementen... die altijd aanwezig moeten zijn bij goede marketing. In de eerste plaats de markt. Die moet je heel duidelijk definiëren. Op welke markt wil je richten? De tweede plaats de media... Welke media zet je in om die markt te bereiken? In de derde plaats de mededelingen. De mededeling is dan de Nederlandse vertaling van de message. In het Engels is het market, media en message. En in het Nederlands zijn het dus de markten, de media en de mededelingen. En die drie moeten allemaal op elkaar afgestemd zijn. Als er één niet klopt, dan kun je het hele systeem wel vergeten. Dat moet allemaal heel nauw op elkaar worden afgestemd. En daar hou je dus ook heel erg veel rekening mee met... als jij dus zo'n website opzet zoals nu voor de Kinderboekenweek? Ja, ik richt me primair op de markt voor basisscholen... maar er komen ook andere bezoekers op... met name mensen van bibliotheken... want bibliotheken die organiseren ook vaak activiteiten voor de Kinderboekenweek. Dus is het goed om daar ook wat artikelen op te zetten... die betrekking hebben op bibliotheken. En duidelijk te maken dat de schoolvoorstelling Koning en Nar... ontwikkelen door sport en spel ook interessant is... Voor bibliotheken. Dat is wat betreft de markten. Ja. Uh, de media. Mijn primaire website voor de kinderboekenweek is sportenspel.info. En vandaan is er een verwijzing naar mijn goochelaar website, Goochelaar.biz. Waar een aparte pagina op staat voor mijn uh, goochelshow. Daarnaast gebruik ik andere media. Zoals YouTube, Vimeo, uh, Motion. Facebook, Twitter, Pinterest, maar ook document sharing sites als slideshare, issue en script. Daar zet ik ook allerlei documenten op en ik zorg ook dat er in die documenten links staan naar artikelen en pagina's met een hoge ranking. En dat heeft tot gevolg dat al die documenten ook bijdragen aan de autoriteit van de websites waarnaar verwezen wordt. Dus onder andere op mijn eigen site. Ja, dat werkt super. Dat en... doe je zelf ook, heb ik begrepen. Ja, precies, dat doe ik zelf ook. En daar heb ik met mijn, mijn reputatiecoaching podcast boek wat ik ieder kwartaal uitbreng. En natuurlijk ja. de reputatiecoaching podcast video's op YouTube. En dat werkt inderdaad ook heel goed. En als we dan eens kijken, we hebben de drie M's gehad. Mededelingen. Nee, nog niet. De markten, de media hebben gehad, de mededelingen. Ja, die moet je dus inderdaad afstemmen op het publiek. Dingen aanbieden die zij interessant vinden. Dus bijvoorbeeld uh, boekbesprekingen, spellen. Ik heb spellen gevonden op internet van uh, de jaren 50, die hartstikke leuk zijn. Bijvoorbeeld het boekenspel, kon ik gewoon downloaden. En dan is het leuk om dat gewoon op de website te zetten. Zodat juffen daar zelf mee aan de slag kunnen. Ja, dus eigenlijk door ze zo die relevante content te geven, gerelateerd ook aan een actueel evenement, bied je hen de mogelijkheid om hun lesprogramma gewoon op te leuken eh, met, met, met interessante dingen. Eh, zoals inderdaad zo'n spel, zo'n oud spel uit 1950. Ja, en het mooie is, al die posts die ik op de website sportenspel.info zet, die zet ik in, misschien in een iets andere vorm, ook in werkboeken. Dus op die manier heb je een hergebruik van content, die elkaar niet bijt. Want als je dan documenten maakt en die uploadt naar document-sharing sites, dan is dat niet nadelig voor de vindbaarheid in zoekmachines. Integendeel, het versterkt de ranking. Nou, nu hebben we dus de drie M's gehad en je had het ook nog over zes P's in de marketing, content marketing cyclus. Kun je daar iets meer ja. over vertellen? Ja, dat zijn andere P's dan uit de klassieke marketing, die ik nu even niet zal noemen. De P's die gaan over de content marketing cyclus, die duiden een bepaalde volgorde aan waarin dingen gebeuren, waarin activiteiten plaatsvinden. Het begint met plannen, vervolgens is het produceren, dan het publiceren, dan het promoten vervolgens het participeren en uiteindelijk het peilen en van het peilen weer terug naar het plannen. Ja, ik kan eens even langslopen. Als je begint met plannen, plannen houdt in dat je bepaalt wat voor soort content je gaat aanbieden en een plan gaat maken van wanneer ga je het maken, uh, hoe moet het er ongeveer uitzien en wanneer wordt het gepubliceerd. Dat is het plannen. Vervolgens krijg je het produceren, dat is het daadwerkelijke maken van de content, dus het schrijven van teksten, het maken van video's, het maken van beeldmateriaal, dat is het produceren. En de volgende stap, dat is een duidelijk andere stap, dat is het publiceren. Publiceren op je blog, op uh, andere websites, maakt niet uit. De volgende stap is promoten. Van als het alleen maar op een website staat... dan zullen daar niet zoveel mensen opkomen. Als je het goed doet, krijg je natuurlijk veel verkeer... via organische zoekresultaten. Maar het is belangrijk dat je hem ook promoot. En promoten, dat doe ik voor een heel groot deel via e-mail. Als je groot bestand hebt... dan hoef je alleen maar een e-mailtje uit te sturen naar je bestand. En dan komen ze bij jouw content. Maar wat ook belangrijk is... promoten via social media. En ik ben blij dat jij op mijn sportenspel.info... Social media hebt geïntegreerd, zodat mensen een bericht makkelijk kunnen liken of kunnen tweeten of op Pinterest kunnen zetten en dergelijke. Op die manier krijg je een sneeuwbaleffect dat de content zich verspreidt binnen de doelgroep. En zie je daar ook gewoon concrete resultaten in nu al, uh, dat de site bezocht wordt en dat die content ook wordt gedeeld? Ja, dat zie ik. Bij bepaalde berichten zie ik al dat uh, bepaalde content heel veel wordt gedeeld. Bijvoorbeeld op Pinterest. Pinterest is ontzettend populair bij uh, veel leerkrachten, heb ik begrepen. En dat zie ik ook op mijn website. Bepaalde plaatjes die zijn al gauw uh, ja, 100, 120, 150 keer gedeeld. Zo, ja. dus dat is het promoten. En dan gaan we door? Oh. En dan het participeren. Je wilt eigenlijk dat mensen er deel aan gaan nemen. Een deelnemen dat is uh, ja, bijvoorbeeld dat ze weer terugkomen. Maar in eerste instantie, als je mensen op je site hebt, dan wil je hun gegevens hebben. Dus een vorm van participeren is dat ze hun gegevens achterlaten om informatie te ontvangen. Een andere vorm van participeren is dat delen via social media. En de beste manier van participeren, die je natuurlijk wilt, is dat ze contact opnemen en de voorstelling boeken. Dus, klant worden. Dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. Het is natuurlijk leuk om content aan te bieden. Maar primair gaat het erom dat je werk uitkrijgt. En dus omzet en dus winst. Ja, met alleen maar gratis content kun je natuurlijk. Dat brengt geen brood op tafel. Nee, het is wel een kwestie van langer termijn. Je moet behoorlijk investeren. Maar als het eenmaal staat, dan heb je een trein die uh, ja, wel voortdendert. Dan we komen we bij de laatste pijlen. Dan moet ik zien als het meten. Kijken of je, je acties een resultaat hebben. Kijken of je acties resultaat hebben. Dat doe ik vooral via Google Analytics. Dat is een ideaal programma. Kun je zien waar de bezoekers vandaan komen. Hoeveel bezoeker er is en welke pagina's populair zijn. Kun je ook zien wat zinvol is om nog eens aan te pakken. Als er veel bezoek is op een bepaalde pagina... dan loont het vaak de moeite om daar nog eens even goed naar te kijken. En ook te kijken van of je daar nog meer mee kunt doen... Bijvoorbeeld door er een link op te zetten naar iets ja, wat ook revenue oplevert. Een boek bijvoorbeeld. Een boek bij bol.com wat ze kunnen bestellen. Waar ik dan als affiliate uh, commissie over krijg. Of je zet er een extra advertentieblok bij van uh, Google AdSense. Als mensen daarop klikken dat ik daar dan commissie van krijg. Dus het pijlen heeft betrekking op te kijken van hoe het gaat. En dan proberen daar zoveel mogelijk uit te halen. Google Analytics is heel belangrijk. Maar ik hou ook heel goed de statistieken in de gaten van mijn e-mailprogramma. Ik gebruik iContact.com om e-mailmarketing te bedrijven. En daar staan prachtige statistieken van hoeveel er verzonden is, hoeveel er geopend is en hoeveel er doorgeklikt is. En dan kun je heel veel uit afleiden. Meten is weten tenslotte. Precies. Nou Arend, ontzettend leuk om te horen en interessant denk ik ook voor heel veel lezers. Ik heb hier ook nog weer veel van opgestoken over hoe jij omgaat met content marketing. Ik heb ook wel wat ideetjes gekregen. Heb je nog tips waar de luisteraars uh, zich verder in kunnen, uh, waar ze verder kunnen kijken? Nou weet ik, misschien bepaalde goers, je hebt er al een paar genoemd, Den Kennedy noemde je. Heb je nog andere namen waar de luisteraars van de podcast of de lezers van het weblog eens kunnen gaan kijken als ze meer willen weten over content marketing of marketing in het algemeen? Ja, het kan natuurlijk nooit kwaad om uh, boeken te lezen over content marketing. In het Nederlands uh, taalgebied zijn er niet zoveel, maar in de Engelse taal zijn er wel de nodige verschenen. En ik kan iedereen aanraden om uh, dat soort boeken te lezen. En zelf volg ik niet alleen uh, Dan Kennedy, maar ook andere goeroes op dat gebied als Jeff Walker, Brandon Burchett, Ryan Dice, Mark Setterfield en dergelijke. Dat kun je doen. Maar het is niet altijd nodig. Als je de basisbeginselen kent en gewoon aan de slag gaat, dan kun je heel eind komen. Gewoon aan de slag gaan, dan zie je waar de schoen brengt En dan los je dat op en dan ga je weer verder. Ja, ik heb ook wel eens een keer de uitspraak gehoord. Het is beter om wat de Engelsen dan zeggen: imperfect action te plegen, dan geen action. Ja, precies. Gewoon veel doen en dan leer je het vak vanzelf. Nogmaals, dank voor al je informatie die je met ons hebt gedeeld. Ik kan me goed voorstellen dat mensen graag ook meer van jou willen weten. Je hebt zoveel verteld over de kinderboekenweek, Spel.info. Uh, waar kunnen mensen meer over je vinden? Waar kunnen ze jou gewoon boeken? Als ze ook geïnteresseerd zijn in je voorstelling. Ja, we hebben vooral gesproken over mijn activiteiten als schoolgoochelaar. En die zijn te vinden op de website www.googelaar.biz. En de andere website die ook veel te sprake is geweest is www spel.info ...dat is de site die ik speciaal gemaakt heb... ...voor de kinderboekenweek 2013... ...over sport en spel... ...die twee websites... ...goochelaar.bz en sportenspel.info. ...die geven aan... ...van hoe je een website kunt opbouwen... ...waarbij het belangrijk is... ...dat aan de rechterkant een aanbieding staat... ...die op alle pagina's terugkomt... ...een aanbieding... ...bij mij in de vorm van documenten... ...die ze gratis kunnen bestellen... Door hun voornaam, achternaam en e-mail achter te laten. SportenSpel.info bevat daarnaast een blog met heel veel artikelen. Veel meer dan op goochelaar.biz. Dus ik kan je ook aanraden om als je iets wilt promoten. Om daar een speciale website voor te maken. En daar veel relevante content op te zetten. Andere activiteiten van mij vind je op www.arendlandman.nl en op www.contentmarketingspreker.nl Prima, dat geeft de luisteraars in ieder geval en de lezers trouwens ook een boel handvatten om meer over jou te weten te komen en jouw activiteiten. De links trouwens die zal ik opnemen in de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 42, dus 42. En dan heb ik nog even één vraag Arend. De Kinderboekenweek zit er natuurlijk aan te komen. Zou je eventueel bereid zijn om ons na de Kinderboekenweek deelgenoot te maken... ...van het rendement. Wat van al van je acties die je hebt gepleegd? Van wat voor resultaat heeft het voor jou gehad? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren. Want de ervaring leert dat scholen over het algemeen... ...pas op het laatste moment uh, gaan boeken. Ik zie wel dat er heel veel verkeer is. Ik heb nodige boekingen staan. Maar mijn ervaring is ook dat het heel lang doorwerkt. Ik heb een speciale campagne voor de kinderboekenweek... ...en op die manier bouw ik een bestand op. Maar het hele jaar krijg ik daar ook uh, revenue van omdat mensen mij ook boeken voor jubilea, voor openingen van scholen en andere activiteiten. Dus ik ben uh, zeker bereid om uh, later uh, over de resultaten uh, verslag te doen. Maar niet direct naar de kinderboekenweek, iets, liever ietsje later. Want uh, ja, er is altijd een na-el effect. Nou, dan wachten we gewoon en dan we houden we wel even contact. En dan, wanneer het opportun is, dan, dan vraag ik je gewoon weer eens even het een ander erover te vertellen. In ieder geval, in ieder geval bedankt zover...